Goedenacht, welkom terug bij Casaluna. We worden eigenlijk al jaren overstelpt met de dag van. Elke dag heeft tegenwoordig wel een thema. Soms is dat om moe van te worden. En soms is het ook zo belangrijk dat je er wel degelijk de aandacht op wil vestigen. De afgelopen dag was de dag van de psychische gezondheid. En vorig uur had ik het daarover met orthopedagoge Petra Windmeijer... die de site survivalkit.nl heeft opgezet en um, Simone... Zij praat over haar manisch depressieve vader. Dit uur wil ik graag met u daar verder over praten. Heeft u in uw omgeving mensen met een psychische stoornis, nu of gehad... dan wil ik graag uw ervaringen horen. 0800-1121 is ons telefoonnummer, dus 0800-1121 is ons nummer. Vorige uur vertelde Simone al haar verhaal. Als u dat gesprek heeft gemist, kunt u het morgenochtend... via de podcast op onze site natuurlijk terugluisteren. Casaluna.ncrv.nl Kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief... en dan weet u wie er de komende dagen allemaal te gast zijn. Dat er zeiden. Simone wilde heel erg benadrukken in haar verhaal dat het taboe eraf moet... Hè? als je als kind opgroeit met uh, ouders of broer of zus... of mensen in je omgeving die een psychische stoornis hebben. En dat betekent dus dat er over gesproken moet worden. Dat er openheid over moet komen. En dat is eigenlijk wat ik dit uur wil gaan proberen... om daar een voorzichtig begin mee te maken. 0800-1121 is het telefoonnummer dus. 0800-1121. Als het nou zo is dat u liever alleen met uw voornaam in de uitzending wil vanwege de privacy, dan kan dat in dit geval. Ik hoop dat u durft te bellen en uw verhaal wilt vertellen. Ik heb zelf het geluk gehad een hele fijne jeugd te hebben gehad. Een veilige omgeving. Ik weet wel van de jongen van mijn leeftijd uit onze kennissenkring dat hij psychische problemen had. Ik weet niet hoe de officiële term luidde... maar het kwam erop neer dat hij narcistisch was... en dus helemaal geen besef had van wat goed en wat kwaad was. En dan kon het gebeuren dat hij zijn moeder met een mes bedreigde... of dat hij thuis allerlei dingen kapot sloeg... gewoon omdat iets niet naar zijn zin ging. Maar hij had niet door dat hij op dat moment fout bezig was. Het openbaarde zich... Eigenlijk pas vanaf zijn puberteit, Maar op dat moment merkte hij ook dat het hele gezinsleven... de broers die hij had, ook meteen beïnvloeden. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, lijkt me dat. Op dit moment weet ik wel dat het goed met hem gaat... en dat hij zichzelf gelukkig ook goed onder controle heeft. Heeft u daarmee ook in uw omgeving te maken, dan hoor ik het graag. Noem het nummer nog één keer, 0800-1121. Als u wilt mailen, dat kan natuurlijk ook. De Walk van Mayor Hawthorne. Heeft u in uw omgeving te maken met familieleden... Eh, met een psychische stoornis? Dan wil ik graag dat u belt en daarover vertelt op 0800-1121. Het heeft allemaal te maken met de dag van de psychische gezondheid... die vandaag was. En dit jaar is het teken naasten van, is het thema... om eens aandacht te vragen voor de mensen die leven met iemand... die een psychische stoornis heeft. Omdat alle aandacht over het algemeen gaat naar degene... die de psychische afwijking heeft in plaats van de omgeving daarvan. En daarom wil ik ook graag... Met u dat taboe opheffen en er dus over gaan praten. Paul heeft gebeld. Goeienacht, Paul. Goeienacht. Ja, ik praat inmiddels over uh, ruim 20 jaar terug. Ja. En um, toen was het allemaal nog niet zo bekend als nu. Want er is inmiddels natuurlijk heel veel onderzoek gedaan daarna. En toen liep, liep ik persoonlijk liep ik ook tegenaan van ja dat er nog geen aandacht was voor de naaste. Nee. En. Ik had dus een uh, moeder die het uh, psychisch, uh, ja, psychisch probleem uh, had. Ja. Want ze eh, heeft zichzelf op een gegeven moment ook van het leven behoofd. Dat, ja. Hoe oud was jij toen? Hoe oud was jij toen toen dat gebeurde? Ik was uh, 17 toen dat gebeurde. Dus oh. ik was uh, ja, eigenlijk net in, in het midden van de pubertijd. Ja. En... en dan is het uh, voor, een, voor een puber is het dan ontzettend moeilijk om te begrijpen van wat is er eigenlijk aan de hand is. Ja. Maar ik denk dat het voor iedereen al moeilijk te begrijpen is. Laat staan als je nog zo jong bent. Ja, inderdaad. En dat bracht mij ook het, uh, ook het vorige uur. Heb ik uh, zeer uh, goed zitten luisteren. En er kwamen heel veel herkenningspunten ook uh, tegen. Ja. En ik heb echt een uur zitten nadenken. van Zal ik bellen of zal ik niet bellen? Want ik ken het, uh, ik ken het principe van het programma. Ja. En ik dacht bij mezelf van, ja, jij deed je oproep. En inderdaad om het taboe te doorbreken. Dacht ik bij mezelf, ik ga toch bellen. Nou, dat vind ik ontzettend fijn en ook moedig dat je dat, je, dat Kun jij vertellen waar, waar jij tegen aangelopen bent dan? Nou, ik ben op een gegeven moment ook um, bij de terecht terechtgekomen. Bij psychiater, bij psychologen. En die wisten met mij eigenlijk geen raad. Van, uh, ja, ik mankeerde niks. Ik was helemaal niet uh, psychisch gestoord, om het zo maar even te noemen. Uh -huh. Maar ja, het was een soort trauma wat ik had opgelopen. En dat is ook iets wat ik zelf door de jaren heen um, bedacht heb. Van ja, je, je blijft met een bepaald tra trauma, blijf je over. Want hoe uitzicht dat dan? Uh, niet goed uh, om kunnen gaan met, met woede, met agressie. Mm. Met uh, het uh, uiten van emoties, zoals een van je gasten in het vorige volgende... uur. Ook al zei. Ja, Simone. En zo heb ik een stukje herkenning gekregen. Ja. Van, uh, ja, ja, ik zit eigenlijk met hetzelfde. Ja. En ik ben nu, ik ben nu drie, bijna 43. En ik heb nog steeds problemen om mijn emoties op een juiste manier te uiten. Want is het dan en, dat je ze niet uit? Of juist uh, dat je ze niet onder controle hebt? Op de verkeerde momenten. Kun je, je een, is, een voorbeeld geven? Uh, Oh ja, uh, even kijken, een voorbeeld. Uh, dat is op het moment dat je uh, uh, moe bent, en dan heel erg prikkelbaar. Ja, ja. En dan uh, te heftig, dus te agressief reageren. En uh, achter, achteraf, als, dat, als het gebeurd is, je reageert impulsief. En op het moment dat je het doet, dan besef je het niet. Maar een paar minuten later denk je bij jezelf van... Yo, dat heb je verkeerd gedaan. Dat, ja. dat, had je niet, dat had je op een andere manier moeten, uh, op een andere manier moeten reageren. Ja. En dat is ontzettend moeilijk ook voor de omgeving waar je in verkeert, of het nou op het werk is of in een privé situatie. Ja, je, iets, uit het, iets uit je verleden heb je meegenomen naar het heden, dus mm -hmm. tot op de dag van vandaag. En daar heb, ik, daar heb ik niet alleen ik last van, maar ook mijn omgeving. Ja. Maar praat je er dan met hun wel over? Ja, eh, ik praat er wel over, maar het is voor hun ontzettend moeilijk te beseffen en te begrijpen wat ik mee heb gemaakt. Ja. En dat is, um, dus ze, ze kunnen zich bijna geen voorstelling maken van wat er precies gebeurd is. En dat probeer ik dan ook uit te leggen. Van ja, hoe zou jij je voelen op het moment dat jij uh, zoiets hebt meegemaakt met je moeder? Ja. Want ik ik herinner me eigenlijk maar één ding uit die hele periode, en dat is dat ik s'avonds in mijn bed lag, ik mijn vader en moeder ruzie hoorde maken, ik mijn moeder uh, haar jas hoorde pakken, de voordeur open hoorde gaan en zij de straat op gaan, zij wel weglopen. En hoe ik dan de rust heb kunnen bewaren en de invloed heb kunnen uh, aanwenden om haar in huis te houden. Dus je bent ik denk... zelf weer je bed uitgegaan onder er in Ja, ja en ik, ik, maar ik had ook geleerd. Van, uh, ja, uh, als pa en ma uh, uh, ergens over praten, dan bemoei je je met al, als kind echt niet mee. Ja. Dan, blijf je daar, dan blijf je daar buiten. Maar ja. toen ik de voordeur hoorde, dan ben ik uit mijn bed gesprongen en ik ben naar mijn moeder toegegaan. Ja. Wat ga je doen? En dat is een bepaalde invloed die je dan uitoefent op zo'n iemand... Ja, het is voor mij nog tot, tot op de dag van vandaag heel erg moeilijk te bevatten van wat ja. is er toen allemaal gebeurd. Heb jij jezelf ook schuldig gevoeld dat ze, dat ze zich uiteindelijk van het leven beroofd heeft? Uh, dat je dat niet tegen kon houden? Nou, schuldig, schuldig niet, maar eigenlijk wel altijd afgevraagd van waarom dat ze dat gedaan heeft. Ja. Waarom, uh, waarom doet ze dat? Ik, op de, uh, dat is ook het raar op de dag, dat, uh, want ik heb haar zelf ook gevonden... En dat heeft ook bijgedragen aan mijn uh, situatie uh, in de latere jaren. Want ik op een gegeven moment denk dat uh, toen ik thuis kwam, stonden de, de aardappels geschild. We dag dat wij, uh, we zouden bloemkool zouden eten die dag. Dus kijk, dat zijn van die kleine dingetjes ja. die je jezelf kunt herinneren. En dan vraag je jezelf af van, ja, waarom? De grote vraag is gewoon, waarom? Ja. Doet, waarom doet zo iemand ja. zoiets? Ja, en dat is denk ik. En ik heb me eigenlijk op een gegeven moment erbij neergelegd van ja, op die vraag, dan zou maar één iemand antwoord kunnen geven. En dat is mijn moeder. Op ja, die, die vraag kan ik dus nooit meer, daar krijg ik nooit je antwoord meer op. Nee. Heb jij nu dan, heb jij nu nog hulp bij een psychiater of psycholoog? Uh, met tijden. Okay, als je... als ik eigen echt te voel, mm -hmm. dan weet ik gewoon de weg naar. Ja, op een gegeven moment als je, je verhaal maar gaat vertellen. De hulpverlening weet ook niet hoe het gaat met dit soort verhalen. Uh, ze horen het aan, maar ze weten niet, ze weten niet hoe, dat, hoe dat ze je moeten helpen. Nee. En dat is, um, ja, je, het is een stukje rouwverwerking, het is een stukje trauma. Ja. Maar ik heb door de loop der jaren heel wat psychiaters en psychologen gesproken. Maar echt uh, hulp... Heb ik nooit, heb ik nooit nee. gekregen. En dat neem ik ze absoluut niet kwalijk. Want het is ook een verdomd heftig verhaal. Okay. Dat besef ik mezelf ook heel erg goed. Het is misschien. Simone zei net voordat ze hier ook wegging. dat ze met die site hè, waar we het over hadden. dat Survivalkid.nl. dat ondanks dat zij veertig is. dat ze daar wel heel veel steun aan heeft. En dus nou ja, wellicht. Uh, ik, doe, ik ben natuurlijk ook een, een leek wat dat betreft. maar wellicht dat je er wat aan kan hebben. om er eens op te, op te kijken. En het is allemaal dat je beschermt. of je zegt hoe uh, zeg je het anoniem kunt aanmelden. En op. Uh, misschien dat het jou ook wat, wat steun kan geven. Ja, Ik heb, ik heb in de loop der jaren heb ik ook heel veel uh, heel veel over gelezen. Ja. En kijk, in die tijd, en ik praat in jaar, ik praat over de jaren 80. Praat ik eind jaren 80? Ja. Toen was het allemaal nog niet zo bekend als nu, want er komt nee. steeds meer aandacht voor. Ja. ja. En dat is, ik heb eigenlijk ook altijd, ik heb ook altijd gezegd van, uh, het is een ziekte. Het is geen, um, ja, mensen zijn ziek. Ja. Dat heb ik ook altijd tegen mezelf gezegd. Van... Het is niet wie iemand is. Het is een iemand nee. die ziek is. Ja, juist. En dat is, er, gebeurt iets in, er gebeurt iets in je hoofd, in je hersenen. En daar, uh, ja, dat is uh, ontzettend moeilijk om daar, om daar achter te komen. Ja. Wat, wat er precies gebeurt. Paul, mag dus ik jou dat... heel erg bedanken voor jouw openhartige verhaal? Ja, graag gedaan. En ik hoop dat er andere mensen en andere luisteraars zijn die er iets aan hebben. Ja. Dat die ook over de drempel heen stappen om hun verhaal te vertellen. Want eh, om, erover, om, er, om erover te vertellen is ontzettend uh, moeilijk voor sommige ja. mensen, ook voor mij. En uh, het is voor hun misschien een steuntje in de rug om toch hun verhaal te vertellen. Ja, dat is het zeker. En er wordt ook gebeld, dus jij hebt de aanzet gegeven. Hartstikke bedankt. Ja, uh... Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht, goeienacht. nog. Goeienacht. Dag, dag Paul. 0801121. Nou ja, u hoort het wat Paul zegt en wat eigenlijk Simone en Petra Windmeijer vorige uur natuurlijk ook zeiden. Van dat taboe moet eraf en iedereen moet zich vrijer voelen om daarover te praten. Omdat het dan ook uh, voor jezelf draaglijker wordt. Marianne, hangt aan de telefoon. nacht. Ja, goeienacht Helene. Ik ben het helemaal met je meneer eens. Want er is nog steeds een taboe op. Bij u ja. is het niet een van de ouders hè, die een psychische stoornis heeft gehad? Nee, mijn zus. Ja, ja zus. mijn zus is manisch depressief. En dat, is, uh, dat hebben we dus ontdekt ja, 30 jaar geleden. We wisten ook niet wat er aan de hand was. Hoe oud was u toen, als ik vraag mag? Uh, ik denk dat ik 38 was. Ja? Okay. Ik ben nu 68. Ja. En we wisten gewoon niet wat, we ons, uh, wat over ja, Willy kwam. Mm -hmm. uh, nou, het, de relatie ging kapot en ze dronk veel. En nou ja, noem maar op. En ze kwam dus in een psychose. En we wisten ook niet wat er aan de hand was. Nou ja, uiteindelijk werd ze dus opgenomen in een psychiatrische inrichting. Maar ze had zelf 13 jaar in een psychiatrische inrichting gewerkt... Dus was, ze wist van de hoed en de rand. Dus na twee dagen was ze weer vrij. Ach, ze <laughs> do, door zeg maar gewenst gedrag te vertonen waardoor ze weer weg kon? Of? Ja, ja, ja, god weet ik hoe dat allemaal in elkaar zat. Maar nou, oké, okay. en uh, dat sleepte zich voor. En uiteindelijk, ik heb haar met haar psychiater gesproken... en ja, door mijn toedoen is ze verplicht opgenomen. Tenminste, dat heeft ze me altijd verwijt, maar... Ik ben er heel blij mee. Ja, ik was... Ja, ik wil niet zeggen dat ik intelligent was... maar ik denk, hier zit iets niet goed. En uiteindelijk... Uh, ze heeft in die tijd een huis gekocht, een auto gekocht... heel veel schulden gemaakt. en Noem maar op. Dat was in de manische fase dan waarschijnlijk? In de manische ja. fase, ja. <laughs> Het was niet te geloven... Maar het is een zoon, lieve zus. En ze heeft zich toen zelf onder behandeling gesteld, diverse malen. En uh, nou ja, ze is aan de lithium gegaan en ze hebben daar heel goed op ingesteld. En ze is nu tweeëns 71 en het is de liefste meid van de hele wereld. Ja. Ja, en, maar ik zeg al, ik kan er een boek over schrijven. Want ze kwam bijvoorbeeld in haar dus, daar een hoed op, twee verschillende schoenen. Ze ging met de orgelman mee en de, ze verkondigde de Bijbel. En nou ja, noem maar op. En ik had een zus nog. Ja, die schaamde zich helemaal dood. En dan zei ik, Lida, luister nou. Voor hetzelfde geld had jij dat overkomen. Ja? ja? Want het is gewoon ook erfelijk. En het zat dus ook in de familie. Maar heeft u ja. dan nog nooit voor uzelf, bijvoorbeeld ook die, die angst gehad, dat u ook ergens last van zou krijgen of... Nee, eigenlijk weet niet. niet. Nee. Maar ik heb wel één kind, ja, en dan heb je toch altijd nog wel die angst van denk, oh mijn god, ja. als mijn dochter het maar niet krijgt. En weet uw dochter, u, uw dochter heeft u daar mijn... wel met haar over gehad? Jawel, jawel. En dan zegt mijn dochter, nee, dat, komt, dat overkomt mij niet. Maar ja. dat weet je niet van tevoren. Maar hoe leg je dan en... aan je dochter uit dat, dat haar tante manisch depressief is? Ja, dat is? heb ik allemaal goed hm. verteld. En eigenlijk aan mijn moeders kant zat dus haar zussen, of, of haar tantes... Mijn moeder was Wees, maar die tantes hadden ook allemaal die... Uh, ja werden opgenomen, ze wisten niet wat het was... of dat ze dus een postnale depressie had. Maar dat wisten ze vroeger toch ook niet? Nee. Ja? Dus dan werd je in een, in een hokje gestopt van die is gek. Ja? Maar daarom, de wetenschap is eigenlijk in die dertig jaar... dat mijn zus dus dat heeft, is zoveel vooruit gegaan. Ja. En we weten het nu een plaats te geven... Ja. En, en jouw zus, uh, gaat, daar gaat het nu gewoon goed mee. Oh, helemaal super. Ja. Ze is nou. nog steeds onder psychiatrische behandeling. En ze kan heel goed met haar psychiater praten. En ze is dus nu 71. De lithium is verlaagd, want ze werd alleen maar... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een beetje... Uh, ja, stoont is, is te groot woord, maar... Afwezig. Een beetje afwezig. Ja. De, de, alles wordt afgevlakt. En dat hebben ze nu bijgesteld. Nou, ze is weer helemaal mijn zus. Nou. Ja? Dus ik bedoel maar te zeggen... de mensen praat, willen daar niet over praten. Nee. Ja, en ik ben altijd iemand... ik ben open, wat er ook gebeurt. Ja, of je dochter nou lesbisch is... of je zoon nou homo is... schreeuw het van de daken. <laughs> ja? Marjan. En dat heb ik dus ook met mensen... Ja. die manisch of borderline hebben... Je kan daar niks aan veranderen. Het is een stofje in je hersenen ja. wat je mist. Ja. Ik heb het eerste uur helaas niet kunnen horen. Maar dat ga ik morgen zeker op de computer doen. Even naar de en ik, ik wil gewoon een lans breken voor mensen die, dus, in die problemen zitten. Want. Kind, je wil niet weten hoeveel ik meegemaakt heb ja. met mijn zus. Maar ik heb altijd gezegd, ik zal je nooit laten vallen. Ja, dat is grappig. Dat, dat hoor je volgens mij ook van iedereen terug. Want het blijft wel je moeder of je zus. Of het ja, blijft je eigen dat familie. Ik ja. er kan daar niks aan veranderen. Het, ik, daarom de wetenschap is nu zover. Ze kunnen zoveel. Ja. He, je moet goed ingesteld worden op de medicijnen. Ja, de een heeft dit, de ander heeft dat. Ik, ja, ik zeg nogmaals... Mensen, trek geen oordeel. Je hmm. bent niet gek. Oké, okay, is gewoon iets, een kortsluiting of wat dan ook. Dank je wel ja. voor het bellen. Elanen, Goedenacht. dank En nog een hele fijne nacht. Ja? Dag hoor. Oké, okay, doeg. 0800 1121 Als u mee wilt praten... uw eigen ervaring heeft gehad met een familielid... wat een psychische stoornis heeft of heeft gehad. Merel, daarbij gaat het volgens mij om uw moeder. Hè? Goedenacht. Ja, Hallo. Ja, ik, uh, uh, ja, uh, mijn moeder, uh, daar had ik heel veel problemen mee toen ik jong was. Ik heb inmiddels met haar gebroken, uh, zo'n 20, 25 jaar geleden. Want, uh, ja, toen ik meerderjarig werd, had, nou ja, ze had al zoveel streken uitgehaald. Uh, vanwege, ja, waarschijnlijk later heb ik het kunnen... Ja, uh, analyseren zeg maar door me erin te verdiepen dat ze gewoon waarschijnlijk een soort narcistische persoonlijkheidsstoornis had of waarschijnlijk ook misschien een psychopathische persoonlijkheidsstoornis, omdat ze ja geen enkel ja, uh, inlevingsvermogen had en geen spijt en dus geen empathisch vermogen. Maar wat wat waren dan dingen in uw jeugd zeg maar uh, die u meegemaakt heeft? Nou ja, ze kleineerde me heel vaak. En uh, ik kon echt niets goeds, goeds doen. En ze heeft eigenlijk, ja, ze maakte me heel onzeker. Ik had gewoon daardoor heel weinig zelfvertrouwen. Ik had een, ja, een hele gevoelige persoonlijkheidsstructuur uh, gekregen. En ja, waarschijnlijk dat er ook al. al hoe ze als persoon eigenlijk al was, had een vrij kort lontje. Dus ik denk dat ik misschien al in de baarmoeder... misschien dan toch wel daardoor stressgevoelig ben geworden later. En um, ja, ik was een vrij gevoelig kind. En was zei, u een enig kind? Heel, of niet? Ja, ik was een enig kind, ja. ja. En... Um, uh, ja, en zij uh, had eigenlijk... Ja, ik was in het eerste instantie... Ze, ze was heel wisselend. Aan de ene kant uh, kon ze me echt helemaal doodknuffelen... en aan het andere moment kon ze het echt achter mijn behang plakken. Dus het was heel onvoorspelbaar. En ik wist echt totaal niet ja, wat ik aan haar had. Dus, ja. dus waarschijnlijk heb ik al, ook al in de vroege jeugd... een hele slechte hechting gekregen daardoor. Ja. En, um, nou ja, ik, uh, he, op de lagere school en CITO-toets uh, werd ik, zeg maar, uh, geadviseerd om naar het CWO te gaan. Maar er was, ja, ze veroorzaakten zoveel uh, uh, ruzies thuis, om de minst kleine dingen werd ze al driftig. Waardoor ik echt op eierschalen moest lopen en ik ben daardoor totaal niet kon concentreren op mijn school. Nee. En uiteindelijk zelfs, ja, naar de haven moest. En, ja. Um, en ja, uw vader, was die, uh, die was wel in het gezin? Nee, nee. Die, was, uh, die was al vertrokken voordat ik uh, was geboren. Oh, echt waar? Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat, dat, dat, dat uh, ja, mijn moeder meer een soort avontuurtje voor hem was. En dat hij verder niet geïnteresseerd was om met haar echt iets serieus te beginnen. Dus die heeft u ook nooit ontmoet? Die kent u nee, ook niet? Die heeft, nee, die ken ik niet, nee. En... Um, ja, dus er was ja, zoveel onrust en zoveel ja, hysterische toestanden. En, uh, nou ja, zo, ik, ik had het begrepen ook van mijn grootouders, dus haar ouders... dat zij gewoon als kind en als tiener ook al zeer onhandelbaar was. Hm. En het uh, had ook veel met haar te stellen. Ze spijtelde veel van school, terwijl ze toch best intelligent was. En uh, ja... Dat was ja, een groot probleem. Wanneer um... kwam voor u het moment om, om met haar te breken? Om het contact te verbreken? Nou ja, ze misbruikte me ook heel vaak. Maar ze misbruikte ook heel vaak haar macht. Als er ruzie was of zo, dan zei ze nog altijd van... Ja, alle spullen die, die jij hebt, al je speelgoed, het is eigenlijk van mij. Ik heb de ouderlijke macht. Jij doet wat ik zeg. Ze was vaak een enorme machtsstrijd. En ja, ik voelde me ja, ik voelde me niet veilig, ik voelde me niet geborgen. Ik heb daardoor ook helemaal niet goed geleerd wat liefde is, wat later gewoon problemen heeft opgeleverd, ook met relaties. Met het, ja. Omdat je dan gewoon uh, ja je grenzen niet kent en uh, te veel met je laat zollen. Omdat ja, je had al een moeder die heel erg met jou zolde. Dus dat is vertrouwd voor je. En uh, ja. De zogenaamde foute mannen waar je dan uh, ja. je in vergist hebt. En, en ja, je psychische belastbaarheid is daardoor ook gewoon... Je bent gewoon veel kwetsbaarder. En je moet dan in relaties gewoon dat toch compenseren. Je hebt een soort ook verlatingsangst. En ja, waardoor die mannen dat dan ook weer benauwd ja. kregen. Ja. En dat, ja, het is heel, heel erg eenzaam. Eigenlijk is gewoon de rest van je leven totaal verziekt... Dat, je raakt toch beschadigd daardoor. En is er dan een moment. Want Simone die zei: van ja, het is wel haar vader. He, dat is haar vader, die uh, is een lieve man, maar hij is ziek. Dat is natuurlijk een andere psychiatrische stoornis dan waar jij het over hebt. Ja. Maar dan nog de, de, de vraag van, hè, wat, wat is het moment dat je zegt... ik wil nu echt niks meer met haar te maken hebben? Want dat blijft toch je nou, moeder. Nou, dat had me dan wel een enorme streek geleverd. Ook iets met belastingen ja, met oplichten en, en, en mij, ja, mij ervoor gebruiken. Uh, geld uh, wegzetten. En, hmm. ja, uh, en, en heeft u toen ook gezegd van nu... Ik, ik wil ja, je dat, zien. ja, op een gegeven moment dacht ik van... nou, dit, dit doet echt de deur door. Ik bedoel, ze gebruikt me gewoon. En uh, uh, ze, ze houdt niet van mij. Ze, ze, ze stelde zichzelf ook altijd voor op. Haar, haar, haar eigen belangen. Haar comfort, ja. dat was het belangrijkste. Ze heeft me ook op een gegeven moment... gewoon zo ver uh, voor elkaar gekregen... dat ik gewoon... Uh, ja, dat ze me in, in een internaat heeft gedumpt... omdat ze gewoon liever gewoon... Uh, Bezig wilde zijn met haar eigen leven en met allerlei vriendjes en ze leiden ook een vrij losbandig bestaan. En uh, uh, ja, waardoor ik ja, heel erg truttig en preuts werd. Want ik wilde absoluut niet zo worden zoals zij. Nee. En ja, ze was heel destructief ook. Haar haar, gewoon, haar hele manier van communiceren. En ik ja, ik was zo over de toppen van mijn zenuwen. Dat ja. toen ik meerderjarig was, had ik toch een soort van helder besef van. Deze vrouw is gewoon niet goed voor mij. En als ik hier contact mee blijf houden. dan, dan gaat het gewoon steeds slechter met me. Dus ik moet gewoon breken. En dat, uh... Is het goed geweest om dat te doen? Ja, ja dat denk ik wel. Want ze uh, ja, is gewoon volstrekt onbetrouwbaar. en onberekenbaar in, in, in relatie. Maar ik doe voor uw eigen leven. voor uw eigen ontwikkeling nu. Um, en dus zich er nou beter ja, door ik gaan denk, voelen? Jawel, van alle kwade de minst kwade. Dus, ja. Kijk, natuurlijk ik, ben ik best jaloers op mensen die gewoon een, een lieve, warme moeder hebben... bij wie je terecht kan en die je neemt zoals, zoals je bent en die je ja. steunt. Ook als jouw relaties misschien slecht gaan, dan kan je daar niet bij terecht. En uh, ja, moet je dat allemaal in eenzaamheid verwerken. Ja. En ja, ik heb daardoor ook een enorm hechtingsprobleem, of bin, ja, bindingsangst zelfs op van vriendschappen... vind ik het gewoon te moeilijk als mensen dichtbij komen. En gaat het dan ook om, om gewone vriendschappen... of alleen om, ja. om echt relaties? Ja, ook gewoon... Nou, gewone vriendschappen. Ja. Dat ik toch mensen op een bepaalde manier op een afstand houd, omdat ik gewoon dat... ja... Uh, geestig vind en dat ze niet, ja, niet vertrouwd. Nee. Je, je krijgt gewoon geen vertrouwen. Bedoel, als je je eigen moeder al niet kunt vertrouwen... en je je daar niet veilig kan voelen... ja... Of een vreemde of nieuwe mensen dan ook dan, ja, al eigenlijk helemaal niet. Dus, weet je dus. wat ik me altijd afvraag? Want ik heb alle respect voor het verhaal wat u vertelt... en u weet het zo mooi te vertellen. Dan denk ik, is dan iemand op een gegeven moment niet in staat... om dat dan ook te gaan uh, geloven? Dus dat je wel andere mensen kunt vertrouwen... en dat ze wel echte vrienden kunnen zijn. En... Zonder dat natuurlijk als verwijt te bedoelen, hoor. Maar dan denk ik, u, ja. u verwoordt het zo goed... en u weet waar het zit bij ja. u. ja. Het ja. zou toch zo fijn zijn als je op een gegeven nee. moment zelf zo'n punt bereikt... dat je ook kan zeggen van ja, ik kan wel iemand vertrouwen... en ik wil wel met iemand vrienden zijn. Ja. Nou ja, misschien dat ik ook gewoon een beetje de pech heb gehad... dat ik nog niet echt mensen ben tegengekomen... waarmee ja, ik genoeg gemeen heb of zo. Ik ja. bedoel, net als in de liefde is zeg maar... als je mensen sympathiek vindt of aardig vindt... is niet altijd voldoende. Nee. Je moet toch ook hè, wat meer gemeen hebben. En als jij gewoon heel veel moeite moet doen om je te verdiepen... in ja, hun leven... wat gewoon een heel ander leven mm -hmm. is dan wat jij hebt. Ja, dus dat soms kost dat heel veel energie. Ja, daar moet iemand ook bereid toe zijn. Ja, ja. ja, nou ja heeft u wel dus hulp gezocht? Of hulp? Ja, ja, ja. ja. Okay. Ik, zit, ik zit al heel erg lang ook in therapie. Ja. En uh, uh, ja, op een gegeven moment... sinds een paar jaar ook weer... nadat een laatste relatie... mijn zoon enorme klap heeft bezorgd. Want ik heb dan... Ja, eerst een lange relatie gehad en daarna een, een, een wat kortere affaire van een half jaar. En dat was eigenlijk de genadeklap voor mij. Waardoor ik ons ja, volledig instortte en een soort van ja, trauma daardoor had opgelopen. Mm -hmm. En um, ja, en, en ik ook nog een immuunziekte kreeg. Wat misschien ook wel, ja, door ja, continu chronische stress. Yeah. Dat dat toch bepaalde dingen beschadigt in je in je immuunsysteem of in je, in je weerbaarheid. En uh, die, ja, dat ik veel moe ben ook. En waardoor ik gewoon alleen maar part-time kan werken. En... Dat is nog steeds nu. Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat, dat is gewoon echt heel vervelend ook. En ja, en een depressie die ik dan ook heb. En uh, niet een zware, maar uh, ja, een matige, zeg maar. Ja. En ja, dit, nou ja, dat is het dus eigenlijk. Als, als, uh, sommige ouders moeten gewoon geen ouders worden. Ze dus was gewoon niet geschikt daarvoor. Nee. En dat, uh, ik heb dat altijd geen freuze pech gehad met, met een moeder... met, met een, toch een aantal persoonlijkheidsstoornissen. Uh, ja, en dit is natuurlijk wat u zelf zegt, waarschijnlijk narcistisch. Dan, dan zit er natuurlijk ook geen zelfinzicht, zeg maar... ten opzichte van iemand die manisch nee, depressief is... Ook... die het wel door kan hebben zelf. Ja, ze had ja. ook totaal geen, geen zelfreflectie, nee. want we hebben dan wel eens gezinstherapie gehad, maar dat was continu een, een, een, een strijd van verwijten ja. en ze wilde totaal niet kijken naar haar eigen fouten en ze zei ook nee. nooit van sorry, sorry dat ik, dat ik, hè, dat ik jou heb gekwetst. Of dat, ze stelde zich ook nooit kwetsbaar op naar nee. mij, wat dat nee. betreft. En ze was echt snoeihard ja, snoei en totaal onaangedaan, uh, ja. Merel, ik vind het uh, erg moedig dat je hebt gebeld om te vertellen. Ja. Dank je wel daarvoor. En misschien dankjewel. dat het voor andere mensen ook tot uh, steun kan zijn. Ik hoop het. Ja. Een goede ja. nacht wens ik je nog. En een goede toekomst. Ja, dank je wel. Oké, okay. tot ziens tot, hoor. Tot ziens, dag. Ik noem het nummer nog een keertje 0801121. Nou, we hadden aan het begin om één uur erover van het zou zo fijn zijn, hè, als dat taboe wordt opgegeven als mensen erover willen en durven praten. En gelukkig belt u, dus dat vind ik hartstikke fijn. Ineke, heeft ook gebeld? Goeied. Goedenacht. Ja, met, uh, met Ineke. Ik uh, herken trouwens ook het verhaal van die mevrouw die uh, voor mij was. We hebben namelijk ook een narcistisch uh, iemand in de familie, een aangetrouwde iemand, en ja. dat is inderdaad niet eenvoudig om daarmee te leven. Dat is echt uh, heel verschrikkelijk. Nou ja, er zit ook nog... geen iemand ziet het zelf natuurlijk ook niet. Dat lijkt me nog extra moeilijk. Nee, dat, dat klopt. Dat ja. klopt, want uh, je denkt dat zo iemand nog wel uh, inderdaad wat zelfreflectie heeft, of dat in inzicht komt dat dingen niet goed gegaan zijn, of. Maar dat, dat is absoluut niet aanwezig bij die mensen. Dat heb ik nu zelf ervaren. En we hebben ook met het familielid gebroken. Want je gaat er echt helemaal kapot aan ja. als je met zo iemand moet leven. Dus, Maar goed, het gaat uh, niet uh, over een, een narcistische persoon. Het gaat over mijn moeder die uh, inmiddels uh, alweer drie jaar geleden overleden is. En die maar niet depressief was. En, Al toen u kind was, of niet? Ja, toen wij... Uh, nou, ik denk dat ik... Ja, je weet als kind niet... Je denkt op een gegeven moment dat het misschien normaal is. Want je hebt ook niet... Uh, of echt vergelijking. Ja, je hebt wel vriendinnetjes waar je thuis komt. Maar uh, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel in de gaten... dat er iets niet goed is. Want was, was er anders bij u? Nou, uh, het was dus zo... Ik, wij hadden een boerderij thuis en mijn vader die was ernstig ziek en die overleed. En mijn moeder bleef achter met vier kinderen. En mijn broertje was nog maar een jaar en ik was um, acht en mijn zusje was negen. En toen, ja, dat is natuurlijk een hele heftige gebeurtenis. Want ik, ik hoorde ook in de uitzending uh, voor één uur... van de mevrouw die haar vader zo zo'n manipulatief was... of ja. van de, die andere mevrouw die vertelde dat als je een hele heftige gebeurtenis in je leven meemaakt... dat je dan een manisch depressieve stoornis kunt krijgen. En ik denk dat het bij mijn moeder misschien... Ik wist het niet, maar ik denk dat het misschien bij mijn moeder ook wel het geval was. Want hij, zij was vier toen haar broertje overleden is. Ik denk dat, zij, okay. dat het daardoor ja. misschien gekomen is. Want we hebben verder in de familie um, geen mensen met een psychische stoornis. Dus ja... Ik, ik zou dat zou best kunnen dat ja. het daardoor gekomen is. Maar in wat, toen is mijn vader overleden. En toen kwam dat natuurlijk heel heftig weer naar buiten. En um, ja, mijn moeder stond er alleen voor, voor die boerderij en de opvoeding van die kinderen. En dat is ja, normaal gesproken al een hele klus. Maar mm -hmm. als je dan ook nog een psychische stoornis hebt, is het natuurlijk een uh, hell of a job. En ja, zij was dan, vooral als ze manisch was, dan... Dat, ja, dat merk je als kind natuurlijk, dat het toch anders is. Wij, want wij, Waar was merk je s dat dan hè? ook? Nou, s'nacht was ze dan ook heel nacht onrustig. En dan, dan, ja, dan haalden ze ons uit bed s'nacht. Dat kan ik me nog herinneren als achtjarige. En ook, ja, wilden ze zich een keer verdrinken. Er was een grote gracht bij de boerderij en daar wilden ze zich in verdrinken. En mijn zus en ik hebben, hebben dat ja, weten te voorkomen... Maar ik weet helemaal niet meer in detail hoe het ging. Maar het zijn wel flarden zijn daarvan blijven hangen. Dus, maar ja, eigenlijk veel later, ik denk al in de puberteit... dat ik pas uh, wist wat er echt aan de hand was. En toen kreeg ze ook lithium en toen is ze ook opgenomen geweest. Oké. Okay. Ja, maar... Wat dan eigenlijk zo'n impact op, op mij heeft gehad en ook op mijn zus, denk ik. Dat wij al heel vroeg verantwoordelijk waren in dat gezin. Mijn moeder die moest natuurlijk alle zijden bijzetten om dat draaiende te houden. Dus wij werden eigenlijk werden we meegezogen in die verantwoordelijkheid. En wat ik eigenlijk uh, mijn hele leven lang... Uh, ja, zo voel ik me een beetje me verantwoordelijk voel voor mijn, mijn zussen, mijn broers. Ja. En voor vrienden. En voor, dat ik denk, ja, hoe, hoe, hoe kom ik daar weer van af? Dat ik me altijd verantwoordelijk voor alles en iedereen voel. En ik denk, ja, die kiem is natuurlijk al gelegd in mijn jeugd. Uh -huh. Dat He, is dat waar het is. vorige uur ook, wat zowel Petra als Simone ook zeiden. Hè? Dat, ja, dat kinderen dat dat doen, dat ze die zorgtaken gaan overnemen. Ja, dat, dat, dat, je dat, je dat doe je ja. onbewust. He, en het was natuurlijk in het gezin waar ik uitkwam... waar alleen mijn moeder uh, het gezin draaide moest houden... was het nog dubbel moeilijk. Nee. En hoe, heeft, hoe deed uw zusje dat dan? Want uw zus was, is ouder een jaar. Mijn zus was ouder. Maar ja, we hebben samen die taken op, op ons genomen. Niet, ja, helemaal niet bewust, maar het, het, nee. ja, het gebeurde gewoon. Want ja, je... Je moeder die moest de koeien melken en wij moesten op onze broertjes passen, we moesten ze in bad doen. En, ja, dat, en, en dat wordt dan steeds meer en meer, ook na, naarmate je natuurlijk ouder wordt. Mm -hmm. En neem je ook steeds meer taken op je, omdat je wel gewoon, ja je ziet het misschien niet, maar onbewust voel je wel aan dat, je, dat er iets moet gebeuren. Ja. Dus, en dan doe je dat gewoon. En hadden jullie het wel veel uh, samen over? Over hoe jullie moeder zich gedroeg? Of als ze een slechte nee. tijd had? Helemaal niet. Je, je wist dat als kind ook helemaal niet. Ja, maar je voelt wel dat er iets dan niet klopt. Of dat je je niet gelukkig en, en uh, ontspannen kan voelen thuis. Ja, ook, ook niet. Ja, eigenlijk, nee? eigenlijk later pas. Dat je, dat je soms wel eens uh, schaamde als je vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis nam. Dat je dacht, van ja bij ons is het wel anders. Ja. Maar ja, ik weet, weet, je weet ook niet waar... In zegt dat nou uit, omdat je ook geen vader meer had. Nee. He, dus het was al geen normale gezinssituatie. Of omdat je moeder anders was. Dus ik denk dat het wel een combinatie van die mm -hmm. beiden is geweest. Maar heeft u dan voor uw gevoel een hele ongelukkige jeugd gehad? Of heb je op dat nee, moment niet zo die ervaring? Nee, eigenlijk helemaal niet. We nee. ja, uh, waren met z'n vierden, we zijn ook allemaal heel goed terechtgekomen. Ondanks dat we niet een, een, een volwaardige ja, opvoeding kan ik natuurlijk niet zeggen... maar niet, niet in een harmonieus gezin opgegroeid zijn. Nee. Nee. Nou is mijn moeder later wel weer hertrouwd... en daar hebben wij ook wel weer veel steun aan gehad... maar dat was wel weer enkele jaren later. En op het moment dat zij de lithium ging slikken, die medicijnen ging slikken... ging het toen beter? Of? Ja, um... Dat vind ik eigenlijk wel heel, want die die er was ook een spreekster voor... die die moeder had ook lithium geloof ik, ja. en die die of een zus had ze en mijn die zus. lithium is ja die is verlaagd, maar dat kon bij mijn moeder niet. Mijn moeder is aan de lithium gegaan en dat ging op zich heel goed, ze was heel stabiel, maar ze ja ze was heel vlak in de emoties. Ik, ik zeg ook, ik heb, mijn moeder, ik heb nooit mijn moeder gekend hoe ze eigenlijk echt is. Mm. Omdat ze dus de leven lang lithium geslikt heeft. En ze was een keertje opgenomen. En toen, oh, uh, het lithium heeft dan als bijwerking dat ze dus een behoorlijke aanslag op je nieren doen. En mijn moeder die moest uh, op een gegeven moment stoppen met die lithium. Omdat haar nieren bijna niet meer werkten. Maar oh, goed, je wist van tevoren dat dat helemaal weer fout ging, want we hebben al vaker uh, geprobeerd om uh, de lithium te stoppen, maar dat ging absoluut niet, want dan werd ze weer of heel manisch of weer heel nee, depressief. Ja. Ja. Maar toen hebben ze toch gestopt, uh, de lithium hebben ze gestopt, maar ja, dat ging inderdaad weer fout. En toen hebben ze daar een alternatief medicijn voor uh, uitgeprobeerd. Maar in die periode had ze dus eventjes niet die lithium. En toen dacht ik, god, wat heb ik toch een, een, een hele fijne moeder. Heel open, heel... Ja, ik had een hele andere soorten gesprekken met haar... Ja? Dan, dan dat ze aan de lithium was. Omdat het waarschijnlijk haar emoties ook niet onderdrukt. Nee, zo, zo, zo was ze, denk ik. Zoals ja. ze, denk ik, was als ze de leven lang geen lithium had geslikt. Maar dat was ook weer niet, niet houdbaar, zeg maar, als ze het helemaal niet had gedaan. Als ze dan nee, dat in de manische... we absoluut niet. Nee. Dat hebben we verschillende kinderen geprobeerd. Moeilijk dan, is dat. Dan... Ja, dat was heel moeilijk. Ja. Want dan was ze ook, ja, soms ook wel een beetje van de wereld. Zo echt in haar eigen wereld, laat ik ja. het zo zeggen. In, helemaal in haar eigen wereld opgesloten. Ja, en dan had ik er met de huisarts wel eens over. En ja, die is er toen nog een keertje mee gestopt. Nou, dat ging absoluut weer fout. Of dat ze het niet goed innam. Want het kwam heel precies. Als het dan een paar keer niet goed ingenomen had... ja, dan voelden wij, mijn zus en ik... die kenden haar natuurlijk zo door en door... dat we voelden gelijk al dat het niet goed ging. En dan belden wij de huisarts. En dan kwam de huisarts met een extra antidepressiva. En dan was ze even 14 dagen je, ja, helemaal goed. van de kaart. En dan ging het wel weer goed. Ja, ja. Maar soms dan, ja, dan, waren we er niet op tijd bij en dan moest het alsnog weer opgenomen worden. Ja. Was het moeilijk eigenlijk om afstand te nemen? Of op moment, ja, uw moeder is natuurlijk wel hertrouwd geweest, dus dan is er wel iemand ja. om haar heen geweest in ieder geval. Ja, nee, nee, die, die, die, die um, een soort zesde zintuig uh, ontwikkel je voor um, als het even niet goed gaat of als. Denk, dat je denkt, oh god, ze zal toch nu niet manisch worden? Ja. Want dan had je, had je het helemaal niet meer in de hand, hè, wat ze deed. En daar was ik wel heel erg bang voor. en Of, ja, of de, daarna valt natuurlijk altijd een depressieve periode... maar daar was ik niet zo bang voor dan die manische periode. Dat eigenlijk wat bij... Simone ook zei vorige uur inderdaad. Ja. Dat je dan continu bezig bent van iemand heeft zijn grenzen niet, wat gaat hij doen? Ja, dus ja, daar was ik altijd ja. heel bang voor. Want ja, je had er verder helemaal geen grip meer op. dus dat heb ik eigenlijk mijn leven lang wel gehad van ja, een soort zesde zintuigen. Altijd maar kijken, helemaal niet bewust, maar ja, hoe, hoe het met je moeder gaat. Ja, ja. En al, altijd die zorg, altijd, dus ik, ik, had, ik ben een moeder voor mijn moeder geweest. Ja, en die zorgtuigen omgedraaid zijn, hè? Ja. Heeft u en, nu zelf ja, een gezin goed. eigenlijk? Ja, ik heb zelf ook een gezin. Hm. Maar dat heb ik nooit als echt negatief ervaren, want ik, ja, ik... Ik ben erin gegroeid natuurlijk en ik, ja. ik weet ook niet anders. Maar ja, ik had natuurlijk, uh, zag bij vriendinnetjes wel dat het anders was. Ja. Maar het heeft mij ook wel weer uh, ik het heeft me ook wel weer heel sterk gemaakt. Ik, ik, uh, ja, ik, ik sla me ook wel gauw ergens doorheen. En uh, ik heb natuurlijk wel uh, al die jaren en ook vroeg ook de boerderij natuurlijk wel heel wat voor me kiezen gehad. Dus ja, je, je loopt ook niet zo gauw weg voor dingen. Dus ik, ik vind ook wel dat, we, dat ik er wel sterk uitgekomen ben. En dat is met mijn zus ook wel zo. En ja, mijn broertjes zijn natuurlijk veel jonger. Die, uh, die hebben dat toch een heel Minder, anders ervaren, ja, denk ik. Ja. Ja. Mag ik u danken voor uw telefoontje? Ja, ik het fijn dat u gebeld heeft. Ik vond het fijn programma. En wat ik ook nog. Um, bij de inleiding zei dat er, dat er zoveel, zoveel onbekendheid is. Hè? Ja. Want heel, ik, ik moest altijd uitleggen wat mijn moeder had. En niemand die, was ook, denk ik, niet echt geïnteresseerd. Als je het niet in de familie hebt, of in de familiekring, of in de vriendenkring, dan uh, zijn mensen ook niet echt geïnteresseerd. Maar als, ik, als mijn moeder dan weer opgenomen was, en dan zag ik hoeveel psychisch zieke mensen in zo'n psychiatrisch ziekenhuis zijn, dan. Ja, daar werd ik daar wel heel verdrietig van. En wilde ja. ik van de dag schreeuwen van kom ook eens in zo'n ziekenhuis kijken, wat, wat daar allemaal aan de hand is. He? De reguliere geneeskunde weet iedereen wel. Uh, dat wat zeiden wat we is... al aan het begin hè? Gebroken been, dat begrijpt iedereen. Ja. Maar psychische ja, problemen zijn, zijn weinig tastbaar. Mensen die in uh, psychiatrische ziekenhuizen ja. opgenomen zijn, dat is ja, dat is toch over het algemeen veel te weinig aandacht ja. voor. Ja. Dus ik ben heel blij met deze. Met dit item. Goed zo. Dankjewel. Ja, succes met het programma. Bedankt en ja, een fijne nacht dag. nog. Dag ja, hoor. Dag. Petra, die heeft trouwens nog geweld. Petra Windmeijer, de orthopedagoog die we vorige uur te gast hadden... over haar site, eh, survivalkit.nl. Want ik zei tegen Paul, de eerste beller... die zei dat hij nog steeds eigenlijk wel moeite mee had... voor joh, misschien kan je ook wat steun aan die site beleven. Maar die site is voor alle duidelijkheid vooral bedoeld voor jongeren... van 12 tot 24 jaar. Die kunnen zich daarop aanmelden... en op die manier ervaringen met elkaar uitwisselen. En Simone, die we ook in de uitzending hadden... die schrijft deze week een column op de site. En dat is inderdaad een veertiger, maar dat is dus nu als een soort gastcolumnist en niet uh, dat het vast is voor die doelgroep. Dus dat u dat in ieder geval weet. U kunt nog bellen, nog eventjes, 0801121 is het telefoonnummer... als u uh, iets wilt vertellen over wat uw ervaringen zijn... als u in uw omgeving familieleden heeft of iemand heeft met een psychische stoornis. Er zijn ook wat mailtjes binnengekomen, die zal ik zo meteen voorlezen. Maar laten we eerst even naar wat muziek gaan luisteren. MUZIEK Met lightproducten, kijk uit met vette saus Lees altijd jezelf, raak niet verhangen aan applaus Probeer niet hip te zijn, ook niet bewust verlept Verzamel geen trofeeën en wees blij met wat je hebt Probeer alles te ademen, ga niet te ver op zoek Verslik je niet een glamour draag nooit een leren broek Ijdelheid is zieligheid, ambitie is een pest Doe enkel waar je goed in bent Doe niet te veel je best ik, ik wist dat allemaal al langer Maar toch draai ik er steeds weer in Dit lied is slimmer dan de zanger Want goede raad heeft bij mij geen zin meer Trouw. Alleen je vrienden en blijf ze eeuwig trouw. Je zoekt een minnares, probeer dan eerst je eigen vrouw. Er is al tijd een oude smurf en lijken in de kast. Verzin je eigen grondwet. nooit onnodig te verrassen. Naar eigen je zeggen, zeggen wint een loser elk gewicht. Als je te teloor gaat, doe het dan met klasse. En als je lacht, lacht dan oprecht. Ik wist allemaal al langer. Maar toch tuin ik er steeds weer in. Dit lied is slimmer dan de zang. Heeft bij mij geen zin Ik wist wel, allemaal langer Maar ik zie nooit een webplaats staan ons spin Dit lied is slimmer dan de zang met Slimmer dan de Zanger. Afgelopen dag was de dag van de psychische gezondheid. En het thema was naast een van. Omdat er te weinig aandacht is voor familieleden. Van mensen met een psychische stoornis. En daarom hebben we het daar dit uur ook over. We hebben al een hoop mensen gebeld. Dank u wel voor die openheid. En er heeft ook nog, meneer Muller heeft ook gemaild. Die schreef, ik ben er zo eentje. Afvalte bij een 72-jarige nog moeilijk over een kind te spreken. Maar in mijn jeugd en die van mijn beide jongere zusters ging het bij hem, eh, bij de behandelend psychiater, uitsluitend om de patiënt en de rest van de familie deed er toen nog helemaal niet toe, wat we eerder eigenlijk ook al constateerden in de uitzending. Zo schrijft al met al zijn ik en mijn jongste zus ongewild in de voetsporen van mijn moeder terechtgekomen. Dat wil zeggen zeer ernstig, chronisch en ongeneeslijk depressief en dat gun ik niemand. Al was het maar omdat je dan continu tegen onbegrip oploopt zelf bij artsen en psychiaters. Wat u bij de gasten doen vind ik dan ook fantastisch, want het kan talloze ernstige problemen beperken, zo niet voorkomen En daar gaat het nu juist om. Alleen de regering dreigt helaas uit onkunde roet in het eten te gooien. Ik hoop dan ook dat uw gasten de bezuinigingen overleven. Dank voor de mooie uitzendingen. Meneer Muller, dank u wel voor uw mailtje. En ik denk dat Simone en Petra Windmeijer erg blij zijn met dit bericht. Erik hebben we aan de telefoon. Goedenacht. Uh, Goeienacht. Zelf niet uh, familielid van, maar ik heb begrepen dat u zelf een psychische stoornis heeft. Ja, klopt. En dat weet ik eigenlijk ook nog niet zo heel lang. Het is uh, februari geweest dat ik de diagnose kreeg van uh, eerst ADHD. Nou mm -hmm. goed, en uh, ik ben ook in februari bij de uh, psychiatrische hulpverlening terechtgekomen via de huisarts. Mm -hmm. en, maar goed, ik belde aanvankelijk ook uh, vanwege het taboe wat erop uh, zit. Yeah. En toen ik in januari bij de huisarts was en een doorverwijzing vroeg... dan zat het traject nog wel voor dat ik echt aan het zoeken was naar antwoorden. Mm -hmm. En toen zei ze ook van, nou goed, we gaan... Uh, zien dat we een diagnose krijgen, wat het ook is. Maar toen werd er gelijk al tegen me gezegd door haar van pas op met hoe je daar straks mee omgaat naar buiten toe. Want mensen gaan anders tegen je aankijken, gaan je anders behandelen, bezien. En dat, ja, als je het over taboe hebt, dat vind ik eigenlijk ook, dat, dat vond ik natuurlijk heel vreemd. Uh, Huisartsen, hulpverleners, daar ook denk ik anders mee om moeten gaan. En, hoe anders? Uh, nou goed, je niet moeten uh, uh, een angst moeten uh, meegeven. Zelfs als je de diagnose al niet hebt, maar überhaupt. Omdat ze eigenlijk en... bijvoorbeeld al zeggen van pas op uh, hoe je ermee naar dat, buiten gaat. Uh, hmm. Dat blijft een taboe in stand. En dat is gewoon heel jammer. <coughs> en nou goed, ik ben op een gegeven moment wat verder in het traject gegaan. En op een gegeven moment bleek dat ik uh, Asperger met ADHD heb. Want 80% van de mensen met Asperger hebben ADHD. En Asperger is een, is een soort een oude, vorm van autisme toch, of niet? Ja, een lichte ja. vorm inderdaad dat maar goed, ja, het omvat gewoon heel veel. Het is gewoon heel ruim. Bij afspraken denken de mensen eerst aan autisme, bij ADHD aan drukte. Ja. En dat zit ook al in. Maar het omvat gewoon veel meer. Maar het punt daarin ook is, denk ik, dat uh, voor familieleden, de verhalen die ik gehoord heb, het kan ik ook heel goed indenken dat het heel erg moeilijk is en heel erg lastig. Uh, anderzijds. Uh, Want u heeft het wel gewoon verteld tegen ze? Ja, zeker. Ik ben er gewoon heel open. En hoe reageerden ze dan? Um, ja, de eerste gesprekken met mijn moeder of broers of zussen was dat ik weinig reactie kreeg spons. En nou goed, de tweede, derde keer heb ik er meer over verteld. En uh, ja goed, ik kom niet uit een gezin waar heel vrij gesproken werd. Dan ben ik toch altijd wel uh, een beetje in die zin eruit, een beetje geweest. Ik ben altijd wel een prater geweest. Maar ja, dat bleef eigenlijk stil en dat was in mijn omgeving ook. En misschien wel omdat mensen er zich geen raad meer wisten. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment heb ik uh, ja, informatie verzameld, ook aangeboden... Er nou, is eigenlijk op een enkele na gewoon helemaal niets mee gedaan. En, uh, ja, dus wat de huisarts van afhankelijk al uh, vertelde: van pas op. met... dat dat. Ja, dat bleek op een gegeven moment wel. Dat, ja. ja Dat je de, ja, de, de, de, uh, dus, ja, de. laat ik zeggen, de steun die je zoekt, de troost. Mm -hmm. was ik, troost. ik was ook heel blij met het diagnose, maar ik zocht ook wat troost. En, en steun daarin, dat bleef dat, ja, dat uit. Hè? En, ben je dan ook oké, veel in... mensen verloren uit je omgeving? Vrienden? Nou, ik, ja, dat gaat in fases. Ik heb op een gegeven moment meer afstand genomen van mensen. Omdat het me gewoon alleen maar verdriet zorgde. Ja. Ik wilde er graag over spreken, maar dat, uh, dat lukte niet. En althans niet zoals ik het graag wilde. En dat maakte ik ook wel kenbaar. Maar dan, ja, dan ging het even, ging het daarover. Ja, mensen vinden het vaak ook heel moeilijk, denk ik, om erover te spreken. Want het ja. is toch misschien nog iets engs. En dat, uh, ja, goed, ik heb ook gezegd, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Het is niet zo dat er... Uh, en Erik is voor en na de diagnose. En nee. het is er geen ziekte, hè? Dat, dat hoor ik ook al vaak. Maar het, het is een stoornis met symptomen en geen ziekte met klachten. En je hebt het, je bent het. En uh, nou ja, goed, met medicatie soms, in mijn geval ook dan, kun je heel veel wel sturen. Kun je dingen ondervangen en gaat het beter. Uh, maar ja, goed, het taboe, wat aanvankelijk over gaat, het, uh, ja, dat is gewoon zo. En ik blijf ja. gewoon heel vrij uitspreken als mensen mij ernaar vragen of gehoord hebben van... Ja, dat bevestigt het ook. Ik ga er niet geen zin om doen. Wat goed voor jou, en ja. Dat helpt ook niet, denk ik. Hè? Voor jezelf ook niet. Nee. Want dan ben je eigenlijk nog steeds gevangen. Heeft uh, jouw familie er leven. nu wel een manier voor gevonden om ermee om te gaan? ik uh, vind nee. het nog steeds moeilijk? Nee. <laughs> nee, nee, nog steeds niet. Nou goed, ik heb het uh, denk ik in maat verteld zo ongeveer. Hm. Dus dit is, ja. ja het is nog vers. Is bijna... Het is nog vers, kan ja. Maar uh, misschien dat het nog beter gaat worden. Maar uh, ja, goed, is afwachten. Maar tot nu heb ik toch voor mezelf besloten om gewoon wat afstand te nemen. Want uh, ja, ik vind het wel heel vervelend. Ik heb wel mensen, moet ik zeggen, via de uh, GG net. Wat, wat volwassen groepen zijn er, uh, gespreksgroepen... waar mensen die op volwassen leeftijd horen krijgen dat ze een stoornis hebben. Nou goed, dan kun je ervaringen delen. Ja. Dat is op zich heel goed. Um, maar ja, goed, um, uh, dat helpt wel. Ja. Dat helpt je wel verder. Maar toch, uh, ja, de route, zeg maar, waar je vandaan komt, wil je natuurlijk graag, net als ja, mens uh, Graag op die warmte en die aandacht uh, van krijgen. En dat, uh, dat lees in mijn geval ja. helaas uit. Tot ik hoop het, dat, het, dat het voor jou, uh, dat er een moment komt in ieder geval dat, het, dat ze het wel kunnen. En ik vind het heel ja. fijn dat jij ook nog hebt gebeld om jouw kant even te vertellen. Omdat we natuurlijk het hele uur nu de andere kant hoorden. Dus ja, dank je wel ja. daarvoor. Oké, okay, geen dank. En slaap lekker voor straks, als je gaat slapen. Ja, tot okay. ziens. Nou. Tot ziens, dag Erik. Ga ik nog het, uh, de voicemail snel inspreken voor Helco Span vanmorgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Helco, op de site van jouw gast, architect Vera Janowczynski... hopelijk zeg ik het goed... staat dat ze de wereld mooier wil maken met haar werk. Wat betekent schoonheid dan voor haar? En hopelijk heb ik die naam dus goed uitgesproken. Ik wens jullie een hele fijne nacht samen. Wens ik u thuis ook? U kunt natuurlijk gewoon blijven luisteren naar Radio 1. Zometeen, namelijk de EO met De Nacht op 1. Mij betreft een hele fijne avond toch? Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV.